Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het grootste ziekenhuis in Gaza, Al-Shiva, is volledig verwoest. Dat zeggen Palestijnen. Het Israëlische leger trok zich vanochtend na twee weken terug... uit het ziekenhuis, vertelt correspondent Nasra Habiballah. Zij ze zeggen zelf dat ze uh, zo'n 200 uh, militanten gedood hebben... en zo'n 500 hebben gearresteerd. Um, ja, het is voor ons niet te checken of dat daadwerkelijk allemaal militanten zijn. Want in het verleden hebben we natuurlijk verhalen gehoord... over mensen die opgepakt werden en uiteindelijk uh, onschuldig bleken te zijn. Maar dat is in ieder geval wat het leger daarover communiceert. Volgens mensen ter plaatse... zijn meerdere gebouwen afgebrand en liggen er honderden lichamen in en rondom het ziekenhuis. In de provincie Utrecht zijn zeker negen schapen doodgebeten, waarschijnlijk door een wolf. De beheerder van het gebied waar het gebeurde had nog een speciaal hek geplaatst, maar het is dus toch misgegaan. Volgens de beheerder zijn er waarschijnlijk nog meer dieren gedood. Ook zijn veel andere schapen gewond. Vorig jaar werden in hetzelfde gebied ook al acht schapen doodgebeten. Roken is vanaf vandaag opnieuw duurder geworden... Het is 1 april en dat betekent dat de accijns op tabak flink omhoog gaat. Een pakje peuken kost nu ruim 2 euro meer. De accijnsverhoging is onderdeel van een aantal maatregelen van de overheid. Ze winnen in 2040 een rookvrije generatie. En slecht nieuws voor iedereen die zich het liefst rond eet aan chocolade-eitjes tijdens Pasen: de prijs van cacao gaat flink omhoog. Komt doordat de oogst bij de cacaoboeren tegenvalt. Dat merken ze dan weer in de chocoladefabrieken. Maar jij en ik, nog niet in de supermarkt. Nee, dat heeft eigenlijk nog een vertragend effect. Want de prijzen van de chocolade die je nu in de winkel ziet... die is al een hele tijd geleden vastgelegd. Dus het effect zal nog moeten gaan komen. Waarschijnlijk ga je in december meer betalen voor je chocoladeletter. Dan het weer vanmiddag op veel plaatsen droog. Behalve in het zuiden, daar kan het af en toe regenen. Het wordt 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vast op de N9 Den Helden richting Alkmaar. Tussen Schoorl en Bergen heb je vijf minuten vertraging. En in de Bollestreek op de N208 richting Haarlem tussen Lissen en de aansluiting met de N207 twee kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 nou, zo geweldig is het ook allemaal niet, hè, als je ziek bent. In ieder geval beterschap voor uh, Stromai. Wel een hele mooie single van alweer een paar jaar geleden, joh, de Formidable. Dat op het uh, derde uur alweer van uh, Zandvoort voor jou op de Zandvoortse Heer een goedemiddag. Hallo Marco. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je er weer bij bent. Het is de laatste zaterdag hè, dus uh, we krijgen weer een mooi stuk proletie van je. Ja. Geweldig. Zal ik nu even vertellen wat we gaan doen? Ja, Want nou ja, is, uh, uh, dat sowieso. De vorige uur is dat er niet van gekomen. Ja. En je hebt goed nieuws over uh, Dries hè, geloof ja, ik? Ja, ja, ja. Kwart over zes uh, gaan we Dries uh, bellen. Dus uh, dan, hij was even aan het sporten en vandaar dat hij, uh, dat hij niet uh, kon opnemen. En uh, nu gaan we dus gewoon met uh, Marco Terbes uh, praten over zijn nieuwe dichtbundel. En dan gaat uh, wat voordragen weer van, uh, van eigen werk. Uh, voor de rest hebben we Emile Baars. Die is uh, al druk aan het inzingen hier en aan het soundchecken. Daar uh, gaan we de rest uh, gaan we drie live nummers van, uh, van horen. En uh, half vijf natuurlijk gewoon uh, dier van de week. Nou, weer een uh, vol uur Zandvoort voor jou. Leuk dat je luistert en blijf dat ook doen. Zfm-live.nl, dan kijk je live mee. De Studio Tolweg 10A. Zodra dadelijk Marco de met een heel stuk uh, mooi stuk proezie. Blijf ook daarvoor luisteren naar het geluid uit Zandvoort. En wegstrijden we ook nog voor je met Ride Between the Eyes. Met uh, wax en right between the eyes Blijft een lekker plekje, he Marco? Ja, heerlijk Zeker weten, zeker weten Nou, je hebt weer een uh, mooi stuk uh, proëzie uh, voor ons uh, geschreven oh, Een hele tijd uh, geleden ook, uh, neem ik aan deze? Uh, deze is van een tijdje geleden Een tijdje geleden En je bent bezig met een bundel van uh, de ZFM uh, proëzie stukken? Ja, ik heb er uh, 60 geschreven dus uh, we kunnen even voort. Zeg je nou ZFM-stukken? <laughs> ja, fm dan. Ja, het wordt, dus... het wordt gewoon geclaimd. Binnenkort ja, ZFM, toch? Rienne van Plug. Maar ja. uh, heb je die allemaal voorgedragen hier, al die zestig? Nee. Oh, nee, nee. Ik zeggen. Die zijn allemaal ik nieuw. Denk, uh, ik ben even niet uh, aangesloten. Nee, ben in november ben ik begonnen met uh, schrijven van proëzie. Ja. Uh, ik had dat uh, manuscript uh, van Santa Lola uh, geschreven. En toen dacht ik, wat nu? Het was een beetje vroeg uh, om aan een nieuwe roman te beginnen. Toen dacht ik, van, nou, ik vind dat poëzie wel leuk. En ik wil meedoen aan een uh, poëziewedstrijd. En dan moet je nieuw materiaal in, uh, indienen. Ja, ik, ik begrijp dat jij uh, donderdag uh, naar de uitgever uh, bent geweest. En dat je een nieuwe bundel ja. poëziebundel hebt uh, verstuurd. Ja, die uh, ligt nu bij de uitgever. Ja, zestig uh, stukken, 60 ja. uh, gedichten. Ja. Dat is toch een behoorlijk werk, als ik kan me voorstellen, hè? Ja, zeker. Als het ook nog een beetje moet rijmen en dat moet nog ergens opslaan. Ja, <laughs> ja nee, ja. dat is best wel intensief. Maar ja, zo werk ik nou eenmaal. Ja, ja. Het is, uh, ik ga ja. zitten en ik, uh, en ik begin. En wanneer komt hij uit? Ik hoop uh, in september. En hoe heet hij? Het Vuur. Het Vuur. En van waar Het Vuur kun je dat... Ja, dat kan ik wel verklaren. Dat is eigenlijk het vuur wat in mij brandt... om elke keer weer te gaan zitten, om te, om te gaan schrijven. Ah, het is een uh, ja. autobiografische nou ja. titel. Ja, het is een autobiografische <laughs> titel. Ja, ja, ja, ja. ja ik zat mezelf af te vragen... waar komt het, die drive nou vandaan? Eh, want uh, rijk word ik er niet van. En uh, naar roem ben ik niet op zoek, dus... Uh, Waarom ga ik toch elke keer zitten om het te schrijven? Nou, ja. omdat de mensen blij mee zijn, Marco. Ja, dat is lief. Ja. Het is heel erg aardig van je. Ja. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld een gedicht geschreven over uh, de alpinist. En dat ging uh, om uh, ene heer Mallory. En die ging uh, de Mount Everest uh, beklimmen in 1923. Al. Dat is een tijdje geleden, ja. Ja. En toen vroeg een uh, journalist van de New York Times, ja, waarom uh, gaat u die berg beklimmen? En toen was zijn geniale antwoord, omdat hij er is. Nou, zo kijk ik dus ook tegen gedichten. gedicht aan. Ja. En, en uh, je hebt het over het vuur. Uh, moet je dat vuur af en toe wel een beetje oppoken, opstoken? Of, of is dat vuur er altijd vanzelf? Nee, ik moet eigenlijk een beetje wat rustiger aan doen. Oh, het, het, mag, het mag iets minder, dat vuur. Ja, want kijk, mijn schrijftempo ligt zo enorm hoog. Dus ik heb net drie jaar aan een roman gewerkt. Dat was in oktober klaar. En in november ben ik begonnen met Het Vuur. En het is nu eind maart. En het, is, het manuscript is klaar. Hmm, ja. En nu okay. ben ik alweer aan het nadenken over het volgende project. Maar heb je daar dan ook last van, dat je zo hard uh, schrijft? Nou, ik ben nu wel uh, moe. Oh, Oké. Okay. Maar ja. Tijd, op, uh, voor, tijd uh, voor vakantie? Ja, even drie dagen ontspannen en wat rustiger doen, Even naar de kroeg. En dan komt het allemaal goed, joh. Dus drie dagen genoeg dan, Marco? Ik vind het wel wel. Ja? Of ja. Wordt, wordt vakantie het, het nieuwe ja, titel. Ja, niet janken. Gewoon zitten en werken. Gewoon doorgaan. Nou, ja. ook op de radio. Want we uh, willen uiteraard uh, jouw uh, stuk Proëzie horen. En dat uh, kan jij zelf het beste uh, vertellen, natuurlijk. Dus uh, we gaan uh, luisteren naar uh, jouw stuk uh, Proëzie. Hoe heet die? Strooiveld. Alle zielen. Afijn, ik naar de begraafplaats. De liefdesgedag zeggen. De zerken een beetje bijhouden. Hup, naar Loes. Een dierbare vriendin die een paar maanden daarvoor was overleden. Door de coronamaatregelen niet bij de crematie geweest. En ook niet bij het uitstrooien van haar as. Zelfs nog nooit het strooiveld bezocht. Een mooi rondperkje... met een jonge beuk in het midden. Witte paal... met allemaal zweverige spreuken. Ik doe mijn prevelementjes. Ondertussen... aai ik de boom. Heb je het goed, Loes? Wit wijntje. Kemmelpeukjes zonder filter. Goed gezelschap. De groeten van Dijk. Annemarie marie en Antoinette. etc. Komt er een dame aan... Vage kennis uit het dorp. Dag, meneer Termes. Praat u tegen bomen? Nee, mevrouw. Een vriendin van me is hier uitgestrooid. Mevrouw glimlacht. Een beetje zoals aardige mensen... tegen idioten glimlachen. Dit is niet het strooiveld, meneer Termes. Dit is gewoon een perkje met een boom. Kom, ik breng u even. Ach, tijdens mijn leven ben ik wel vaker verstrooid. Mooi Marco, dankjewel weer voor jouw stuk Proezie. Graag gedaan. Ditmaal bij Zandvoort voor jou. De mensen die het nog een keer willen nalezen en nahoren of naluisteren... dat gaan uiteraard ook bij CFM op de ZFM-app... Staat dat vanaf uh, als ik een beetje mijn best doe? Uh, aan komende maandag op. Uh, en dan uh, kan iedereen uh, er uh, weer uh, van uh, genieten. Nou, wij hebben dat in, uh, in ieder geval gedaan. Uh, nogmaals, uh, dank daarvoor. Hier is uh, Warner. En na nou het mooie stukje van Marco Pro op de Sanfots Radio. Hoor je deze single van Foreigner en and Waiting for a Girl Like You? Nou, straks dus om een kwart over zes voor de fans die hem gemist hebben, Dries Roefink. Maar we hebben nog veel meer gasten vanmiddag, Fred. Ja, en dat ook Pierre van die komt dadelijk natuurlijk eventjes. Ja, zijn verhaal doen. Zeker. Want en, hij heeft natuurlijk ook een uh, mooie, mooie hit gehad uh, met, uh, met carnaval. Hè? Dus uh, feesten. Feesten, ja, die ja, hebben we ja, ja. bij ons hoor. Dus uh, dat komt helemaal goed. Helemaal goed, ja. Maar eerst gaan we met uh, Emiel uh, praten. Want uh, Emiel, goedemiddag. Welkom. Dank je wel. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Ja, waar kom je vandaan, uh, Emiel? geboren getogen Amsterdammer, Amsterdammer. Dus een, een kleine reisje richting Amsterdam Beach, zullen we maar zeggen. Oeh, ja, ja, ja. Ik even maar uitkijken met die term. Ja, nou krijg je ruzie. Nee, ja, ja, Welkom, leuk. en um, ja uitgenodigd door door Fred en uh, ja Fred. Ja, ik wil wel even wat vertellen over over, over ja, okay. ga je gewoon uh, In 2000 uh, ben je begonnen met zang, dans en acteerlessen. Uh, als klopt. het niet klopt, dan moet je het, uh... Ja, dan uh, breek ik in. <laughs> Door je enorme enthousiasme <laughs> smaakte het er gauw naar meer. En ja. je kreeg een tip om auditie te doen bij het Sondheim Ensemble. Ja. En voor je het wist speelde je in alle musicalvoorstellingen van katanten. Klopt. Je hebt gefugureerd in verschillende commercials. En je werd in 2004 benaderd om als karaoke gastheer Komen werken in een horeca-gelegenheid. En dat had zo zijn uitwerking. Zeker. Want in 2000 begon, 2005 begon je als zingende barkeeper. Ja, dat was zo. Nou, daar was... moet je zo nog ja. even wat meer over vertellen. <laughs> Ik ben heel benieuwd. Dit heeft tien jaar lang uh, geduurd. En uh, met de optredens op een bedrijfsfeestje hier en een jubileum. en een ju bruiloft daar. Klopt. ging het al snel met de carrière van jou. Met als gevolg je eerste single. Hey Jij in 2016. Yes. In hoogtepunt was je optreden in 2019... in het voorprogramma van de Drifters in Haarlem. Zijn dat die mensen die al minstens 80 moeten zijn? Ja, ja dat, die. Ja, die. Oké, okay, wat grappig. Ze zingen nog. Nou, die zingen wel heel mooi. Ja. Ja. Met je zorgvuldig gekozen repertoire... zorg jij overal waar je komt voor de juiste stemming. Een optreden van deze sympathieke en swingende zanger is een feestje. Inmiddels is de tweede single Leven verschenen. En deze is op alle streamingdiensten te horen en te zien. En inmiddels weten we dat er een nieuwe single is... Voor iedereen. Dat is de vierde. Dat is de vierde. Yes. Ja. Nou, uh, zingende barkeeper, vertel eens. Ja, ja gekkenhuis. Uh, het begon natuurlijk als uh, karaoke gast hier. was aan mij de taak om iedereen binnen te halen en te laten zingen. En zelf ook een moppie mocht, mocht zingen. Het was heel leuk, want het was toeristisch uh, gebied. Dus uh, allemaal buitenlanders, leuk. Ook locals. Het was één groot feest. En heel veel Japanners en zo ook, denk ik. Hè, want die zijn die allemaal al dat dol, het is helemaal op, hun uh, ding. Ja. ja dus het is <laughs> zo. Maar het was... Dat viel nog mee. Heel veel uh, Ieren, uh, Engelsen en Amerikanen. Dat was de hoofdmoot. En uh, ja, allemaal rocknummers natuurlijk. Hè. En die kwamen allemaal voorbij. Dus het was heel leuk om te doen. En in 2005 zei de eigenaar van de horegelegenheid... Nou, het is leuk zo geweest. Jij gaat uh, tappen. En je gaat uh, gelijktijdig zingen. Ik zei, nou, dat gaan we niet doen. Nou, 1 maart uh, was het zover. 2005, daar stond ik dan. Dus ik uh, ging mijn eerste biertje tappen en zingen. En we uh, tien jaar voor was één groot feest. Beginnen... In het midden van de avond, eind van de avond afsluiten met uh, standaard Keep You the Love Tonight. En uh, een andere ballad, soms af tempo, want de meeste moesten toch weg. Uh, dus het was heel leuk om te doen. Ja, was en, het altijd in hetzelfde café of uh, ja, gelegenheid? Het ja? was altijd in het toenmalige Amsterdam. Amsterdam. Heel ah, oh, toepasselijk. Ja, ja <laughs> inderdaad. En vandaaruit uh, kwamen de optredens. En zo is het uh, gaan lopen. En uh, met als voor mij het hoogtepunt in 2019 ontmoeting met uh, Max van Dijk, de manager, naast me zit. Ah, ja, Max, Max is ook mee. Hallo Max. Goedemiddag. <tie tie tie> je hebt, midden, al al al. Je hebt uh, helaas geen microfoon, want die zijn uitverkocht. Ja, We er er op op ja, ja, hebben het al. We delen wel. Zullen we langzamerhand naar het eerste nummer van Emiel? Ja, welke wil je als eerste gaan doen, Emiel? Nou, dat is dan mijn nieuwste nummer. Voor iedereen. Ja, dan uh, gaan we eerst uh, even uh, alles op zijn plek zetten. Zeker, nou, hij loopt uh, richting de microfoon. Het is allemaal live, hè? Ja, dus ja, ja, ja. zfm-live.nl, dan kan je live meekijken. In de studio aan de Tolweg 10A. Met uh, uiteraard ook uh, de nieuwste single van uh, Emiel. Hier is hij. Uh,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 Schuip niets in andermans schoen Morgen komt gewoon de zon weer op En niet voor niets, dus geef jezelf een schop Ga voor wat je wil En zit er bovenop Bovenop Wat wil je doen?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 Elke dag biedt jou een kans. Elke dag is er voor Elke dag een nieuw begin. Ook al zag je dat niet in. Elke dag voor jou Jee, yeah, dankjewel yeah, yeah. Emiel, prachtig. Jouw nieuwe single voor iedereen. Emiel Baars, uh, helemaal live in, uh, in de studio. Emiel, schuif weer lekker aan uh, hier aan de tafel uh, in de studio. En uh, ja, als ik nou zo naar uh, deze plaat van jou uh, luister... dan uh, herken ik uh, toch wel enigszins een uh, musical soundje in uh, deze single... Ja, dat... dat heb ik goed gehoord waarschijnlijk. Dat hè? heb je best wel goed gehoord. Ja, dat dacht ik. Ja. Want uh, ja, wie, uh, wie is daar mede voor uh, verantwoordelijk? Uh... Voor deze single. Onder ja. andere geschreven door Tony Neef. Kijk. Het hm. is niet tenminste natuurlijk een land. Nee, <laughs> zeker. Nee, maar dat hoor je ook meteen. Hè? Dat okay. is wel heel grappig. Uh. Oké. Okay. Ja. Nou, uh, nou, ik denk ik hoop dan dat dat uh, zijn uitwerking heeft gehad. Een goede uitwerking Want dat is wel een beetje de bedoeling. Ja. ja. Hey, en uh, voor iedereen... Uh, een van de zinnen die nogal vaak terugkomt elke dag is er voor iedereen ja. kun je iets uh, meer erover vertellen van wat, wat het je zo ja. aantrekt in, deze, in de, deze zin en deze titel ik zie dit als een, zeker een hele positieve song uh, iedereen heeft het wel eens een periode dat er tegen zit en mijn song, dit nummer is voor bedoeld om iedereen te zeggen van hey, als het tegen zit, ga niet bij de pakken neerzitten want jij bent de enige die het kan veranderen en doe er iets aan. Ja. En dat is mijn boodschap aan iedereen. Dus je gelooft ook wel dat iedereen, ook al is die wat weggezakt. Ja. Dat iedereen uit eigen kracht toch altijd wel weer eruit kan komen als je Overtaart. maar de ja, goede ja, dingen doet. Ja. Heb je dan nog een tip voor deze mensen? Uh, als wat ja, in... Mijn motto is sowieso: het klas is altijd half vol. Dus mocht het tegenzitten. Er zit altijd licht aan het eind van de tunnel. Het kan lang duren, kan kort duren. Maar wees daar bewust van en dan komt het dus goed. Ja, ja, mooi. En dat is ook een beetje jouw levens, is, uh, uh, ja, levensmotel. Levens motel. Ja, een levensmotel. Mooi, nou gaan we er weer eentje doen, Emiel. Ja, gaan we er nog een ja, eentje uh, doen. Ja, wel is leuk. Welke, welke ga je nu doen voor ons? Uh, we kijken wel even naar Max. Ja, ik ja. denk Wat? Ja, we op uh, Aruba? De, de, ja, ja, de single uh, uit 2022. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, 2022. Lekkere Arubaanse klanken en zo ja. uh, op de zaterdagmiddag. Alleen, voor jou? Uh, hij heeft alleen uh, het pak niet uh, bij zich. <laughs> nee, hij is in het groen. Nu is het zo bereid. Nou, uh, Emil, ga je gang. We zijn heel benieuwd naar de single Chilling voor, uh, op Aruba. Oh, zeg Dankjewel, dankjewel. En uh, wij gaan zeker mee uh, naar uh, Aruba. Ja toch, heren? Klinkt heel aantrekkelijk. Ja, zeker. Nou ja, mooie, mooie zomerhit ook uh, voor uh, de playlist van uh, dit uh, radiostation voor Van de Zomer. Als je nou op straat van van uh, Zandvoort zit en hoort deze single uh, langskomen... Uh, dat gaat best lukken, denk ik, uh, Emuel. Ook je ja, ja. hè? Zeker, nee? Ja, komt er uh, zeker in. Uh, yes, leuk. Ja. Mooi, mooi, mooi, man. Maar dan moet je wel het pak aantrekken. Ja. Beloofd. Beloofd. Oké, okay, de volgende keer uh, met, met pak. Dan ja. uh, gaan wij hem draaien in de zomerplaylist. We hebben even wat anders, want we hebben ook een uh, dier van de week altijd... Uh, in dit programma. En je hebt twee poesjes of ja. katjes. Ja, of... ja, dat heeft niks met jou te maken. Hoor, in hey, <lacht> zag je dat ik denk, maar... <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Dit wordt we... een heel <lacht> ander programma. <lacht> <lacht> Toch van boven de 18. Nee. Nee. Okay. Dus 18 plus. <lacht> nou, wel, ja, van de week. Ja, normaal <lacht> we altijd één dier, uh, Rob. Maar uh, ik dacht, van, nou, ik zag twee katten staan. En die, uh, die willen echt niet uh, zonder elkaar. Dus ik heb even twee katten nu uh, erbij. Het is eigenlijk één kat, één kater en één uh, poes. Ze stellen zichzelf uh, even voor. Hé hey, hallo, Seus en Siva hier. We zijn broer en zus en samen op zoek naar een nieuw huis. Mijn naam is Seus en ik ben een knappe Cyprusse witte broer. Zoals het hoort neem ik als stoere broer in de meeste dingen het voortouw. In het begin zal ik ook de kat uit de boom kijken met nieuwe mensen. Maar ik kom uiteindelijk wel kijken hoor. Als ik je helemaal goed ken, kom ik graag bij je op de bank liggen en aandacht vragen. Ik vind het heerlijk om geaaid te worden. En Mijn naam is Siva en ik ben de zus van Zeus. Ik ben een poes die veel op zichzelf is en niets met vreemden te, ma te maken wil hebben. Bij visite zal ik mij dan ook niet laten zien. Als ik je helemaal goed ken, kom ik graag bij je op de bank liggen. En ook ik vind het heerlijk om geaaid te worden. We zijn beide geboren in december 2020. We kunnen bij kinderen vanaf 12 jaar en willen graag naar buiten. We kunnen bij andere katten, maar niet bij honden. We zijn beide kerngezond en mogen dan ook snel verhuizen. Ja, want we zijn uh, momenteel nog bij ons oude baasje. Maar daar uh, moeten we helaas uh, weg. Uh, maar gelukkig hoeven we dus niet het asiel in. En kunnen hier wachten op ons nieuwe eigenaar. Nou, zou je ons beide een nieuwe thuis willen bieden? Neem dan contact op met het dierenhuis Kennemerland... voor de vervolgstappen, waaronder een kennismaking met ons. Dankjewel Richard, het uh, dier van de week. Misschien kunnen ze chillen op Aruba, Emiel. Deze, ja, dat is poes. Kunnen ze de kat uit de boom kijken daar? Ja, maar er zijn al zoveel dieren daar. Ja, hè? He? Ja. Ja. Is, uh, uh, ja, is het net zoals in een andere ja, warme landen... Zo dat je heel veel dieren op straat ziet? Hebt heel veel zwerfdieren. Ja? Klopt, honden en katten. En wordt er ook wat aan gedaan uh, voor, die, voor die dieren? Er zijn wat mensen die een te huis hebben geopend. Voor, maar er zijn zoveel dieren daar. Dus uh, ja, het is onbegonnen werk. Het zit ook vol... En nou, in Nederland heel veel castratieprogramma's. Hoe is dat op Uruwa? Nou, dan, ja, Ze lopen er sowieso jaar achter. Hè, op de eilanden. Dat, dat jaren of zo. Een jaar? Sorry? Een jaar achter of jaren? Nee, dat is meer fout. Ja. <laughs> okay. En uh, ik wil niemand beledigen. Maar ja, ik weet uit eigen ervaring. Uh, ze lopen op verschillende gebieden achter. Dus waar wij, nou, ik denk wel vijf, tien jaar verder zijn. Daar moeten zij nog allemaal inkomen. Uh, dus uh, we gaan het meemaken. Maar... Op nu toe maar, is het uh, nee, onbegonnen werk. Maar ik denk dat dat te maken heeft met uh, de subsidiepotjes uh, die we hier hebben en daar niet. Ja. En, ja, en uh, de voorrang die de regering dan geeft of de voorrang die niet gegeven wordt. Maar ja. ik heb toch het gevoel dat Aruba best wel goed inkomen genereert met al die Amerikanen die daar continu op stand strand liggen. Klopt, maar nou, wat wordt er mee gedaan? Ja Aha, En? Wat wordt er bij gedaan? <laughs> nou, vraag stellen geeft al toch. <laughs> dus dat ja. komt niet uh, te goede van de overheid en de bevolking? Niet altijd. Ah, Oké, okay. nee. dus Zometeen gaan we lekker verder met je praten. En nog een nummer van je horen trouwens, uh, Emiel. Nou ja. ja, je stond dus in het voorprogramma van uh, The Drifters. Hè? Daar hebben we het over gehad. Die, uh, we uh, oude, ja, van. oude heren, nou ja, ik ga ja. toch tussendoor ja. even eentje draaien. Misschien kan je meezingen mee met de ja. uh, Under the Boardwalk. Leuk. Oh. Hier zijn de Drifters. Lekker. Oh, when the sun is down and burns the tar upon the roof. And your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Amen.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 People walking above. We'll be falling in love En als je nou meekijkt, zfmlife.nl, dan zie je een lege, lege tafel, maar dat komt. Emiel, doordat die platen uit de jaren 60 en nou begin jaren 70, dat waren allemaal van die TikTok-platen. Dat is heel kort. Hele heel, korte platen TikTok, waren, ah, dat, ja. waren dat, ja. uh, zeg platen. maar. Ja, ja, want als je daarna een hit wil scoren, moet die heel kort zijn, hè? Ja. Anders draait het Ma niet, hè? Maximaal 2,5 ja. minuut, geloof ik. Ja. Nee, drie. Max. Ma echt max drie. Maar dan kan je ook aan het festival meedoen, ja. met drie minuten. Dus, uh, ja. ja, hoor. Ja, ja zou, je dan, zou je dat wat vinden? Ja. Ja? Wil je echt... Uh, ja? Nou... Uh, heb je meegedaan aan de voorronde ervoor? Of nee, nee, nee, nee. Oh, dat niet. Als heb ik altijd gekeken... Ja, ja? Het te gek, dacht ik dacht ook van, nou, het zou het toch fantastisch zijn als je daar al staan je land mag vertegenwoordigen? Ja, is het ook. Is het ook? Dus, Tuurlijk. Uh, maar, dus, uh, nou, wie wie maar. Nou ja. je? Nou, hebt dus een taak te vervullen. Dus. Ja, dat <laughs> ja, dat <is> <laughs> <echt>. Nee, nee. <laughs> nee. Of gaan we naar Europapa? Europapa, ja, uh, ja, ja. Dat merk je in één keer. Hij heeft wel een soort trend gezet. Want uh, ook uh, de nieuwe single van uh, De Bankzitters. Nee, van die, die andere. Ah, vind, jij, vind jij niet uh, dat Europa-papa uh, een beetje de, de muziek van Scooter? Ik weet niet uit. Uh, ja, uh, ja, het is allemaal jaren negentig. Ja. Uh, ja, maar ik vind als, uh, zodra die begint, dan, dan denk ik dat Scooter dat stukje, is. Dat stukje hebben ze ook van Scooter, hè? Oh, Oké. Okay. Nou, uh, ja, nou ja... Het hele hak is ook weer terug. Ja, Paul Elstek ja, heeft er TikTok. ook aan meegewerkt. Dus, uh. dus ja, hij heeft dan uh, een nieuwe trend gezet. Een oude trend. Ja, in een nieuw, jasje. Ja. Ja, een nieuw jasje. Nou ja, zeker. Ja, hier ben ik dus uh, dat andere artiesten dat uh, ook op uh, pakken. En uh, daar ook uh, op dit moment uh, mee uh, scoren. Ja. Jij nog niet, want uh, je hebt wel hele andere mooie singles uh, gemaakt. Ja, en, uh, op een andere manier. Uh, op een andere manier. <laughs> en uh, ja, we praten nog even met je door. Want uh, jij wil vast en zeker nog wel wat weten. Ja, enzo? ik ben zo benieuwd. Wat heb jij uh, met uh, Aboeba, Emil nou, daar kan ik kort over zijn. Daar komt mijn vader vandaan. Okay. Daar heb ik kleurtjes van. Ik heb een blonde Amsterdamse moeder. En nou, is, een, met alle respect zeg ik dat. Zou je ja, niet zeggen als ik jou zie? Nee, moet. dat hoor ik, hoor ik heel <laughs> vaak. Ik uh, vind ik het donker uitgeslagen. En, uh, <laughs> oh, oh, oh. Uh, zware genen van mijn vader. En uh, Dus uh, dat is uh, mijn band. komt kom niet zo vaak meer. Maar heel veel families. Ja, uh, Amerika, Canada, Australië. Nee, mijn vader woont in Zandam. Vol uh, places. Dus ja, iedereen uh, is weggegaan. En, maar het is heerlijk vertoeven, dat dan weer wel. Ja, dus uh, je zegt je komt er niet heel vaak meer, maar ja. toch nog wel regelmatig? Ja. ja. En het zit er steeds een paar jaar tussen. Als we nog even kijken uh, hoe het eiland erbij ligt. Mm -hmm. ja. En uh, nou ja, oké, okay, elk land heeft zijn plus en zijn minen. Aruba ook. Maar het is inderdaad uh, voor een aantal dagen heerlijk vertoeven. Aruba, Bonaire, Curaçao. Nou, ik, ik zou ik, ik zou er een paar weken van maken maar ja nou ABC eilanden uh, en een uh, nee, drie weken feest het lijkt me, ja, het lijkt me een heerlijk eiland op te feesten en ook om te ontspannen ja, duiken, als ik, als ik inderdaad ik, ik kijk wel eens naar de, de, de reisbeelden hè, via YouTube en dergelijke ja ja dan zie je toch wel uh, bepaalde uh, witte stranden en uh, ik kijk ook wel eens live uh, ja. via de live -cam, uh, op Aruba ja, dat, dat ziet er toch wel uit, uitnodigend uit, zeg maar. Ja, Als je kijk, nu naar ja. buiten kijkt... Ja. Dan denk ja, als je ik dan, hier naar uh, buiten kijken. Dan ze ook <laughs> Precies. Dan gaan we met z'n allen, dan is dat geregeld. De computer, de, de de computer de. neemt er nu oh, okay. even over. Dan vliegen wij ondertussen <laughs> even naar Urubak toe. Uh, uh, wat Is daar de Dolfijn FM, geloof ik? Ja, ja Dolfijn FM. De ja, ja, ja, ja, ja, ja. Geweldig gezin. Ja, daar vanaf Ook een mooie locatie. Echt, ja. die studio. Is prachtig. Ik neem een pak mee. We gaan even een datum plannen, jongens. Dan bestellen wij ook zo'n pak. Want dan moeten we wel eenheid voor. Ja. Ja. Oké, okay, met deze. Nou, kijk, zo wordt ja, het plan Ik Leuk heb zin in, nu al. Hey, we gaan zo naar je nieuwe derde nummer. Wat, wat uh, ga je zingen voor ons? Nou, dat is nog even een verrassing, denk ik. Ja. We doen, uh, Moeten we ja, hier aan het Wie denk jij, jij wel wie ik ben? Uh, Emiel? Wie denk je dat ik ben? Nou, ja, dat ga ik zingen. Dus ik, ik, ik wil straks het antwoord horen. Oké, okay. okay. okay. hey, nou, we zijn heel benieuwd... <laughs> Emiel Baars, hij treedt live op in de studio hier aan de tolweg 10a-zfm-live.nl. Kan je ook nog live meekijken aan de tafel waar we met z'n allen presenteren. Daar komt hij aan, hè? De single Wie denk jij wel dat ik ben?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 Kijk eens in mijn ogen, ik wil geen vriendje zijn, ik wil jou weer bij mij. Wie denk jij wel dat ik ben? En daar moeten we nu antwoord op gaan geven, dat, uh, Ik luister. Dat hadden we beloofd, toch? <laughs> uh, Emiel. Ik ben benieuwd naar dat. antwoord. Nou ja, Richard, uh, als eerste. Uh. Wie denk jij dat hij is? Nou, hij heeft iets met Aruba. Ja? En uh, zijn vader die is Arubaans, die is daar geboren. Ja, Wauw. Dat, dat is al wat je verteld hebt. Nou, ik vind dit al een hele uh, het, uh, samenvatting. Een hele mooie samenvatting. Ja, nou ja, ja, Een geweldige zanger uit Amsterdam. Ja. Achter de bar begonnen. En uh, dat uh, opgebouwd tot uh, waar die nu is. ZFM. Ja. Ja. ja. Nou ja, ZFM. Ja, maar gewoon in het ja, nee, algemeen. Ja, ja, of was het nou ZFM? Nou? Ja, je mag ook ZFM zeggen. Oh, oké. Okay. Ja. Beide. Nee, maar ja. inderdaad, ja. Nou ja, we nou, zijn nou, Fred, nog lekker bezig. Wie denk jij dat hij is? Ja, ik, ik, ik, ik, ik hou hem in. Beter. <laughs> ik zag die blik al. Nee, maar uh, nee, een, een gezellige gast. Uh, dat sowieso. Dank u wel. En uh, ja, acteren en, uh, en, en zingen. Dat, uh, ik denk wel dat het uh, heel erg bij je past. Dank u wel. We Dat hebben weer mee. van je genoten, Emiel. Dank jullie wel. En als mensen meer informatie willen hebben over, over jou... Hebben, heb je een website of Facebookpagina? Of, uh... www.machtvandijkmanagement.nl Daar zie je alles over, Emiel. En de andere mensen uit de stal. En natuurlijk ook uh, via de Facebook. <laughs> en natuurlijk uh, al uh, socials. Uh, Facebook, uh, TikTok, uh, vergeten, uh, Facebook, uh, Instagram. Instagram. Ja. Ja. Dus uh, ja, zoek maar op, Emiel Baars. Ja. En wil je de leuke clip zien van de pak waar we het over hebben? Nou ja, ja dan gaat even eventjes uh, YouTube. naar YouTube. He. Ja hoor, zeker naar, uh, weten. waar Baarsen dan... Uh... Hele leuke clip. Ja, zeker. Zij hebben bescheiden. <laughs> <laughs> maar dankjewel. Ja, oké. Okay. Nou, het zou raar zijn als je het niet leuk vond. Nee, maar toch. Ik denk, zeg het even Oké, okay, nou we gaan uh, nog een plaat draaien. gaan We op richting het nieuws alweer uh, heren. Ja. De tijd uh, vliegt weer voorbij. En dan gaan we in ja. het volgende uur gaan we met uh, Pierre van Dam praten. En uh, die, ja, die heeft ook weer uh, hele mooie singles uh, uitgebracht. Horen we alles over. Dan moet je gewoon lekker blijven luisteren naar ja. je eigen lokale radio. Daar is Daar is hij. Daar is hij. Daar is hij. Ja. Daar in gedachten.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 Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook, dat zo'n engel bewaarder op je bent. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Als ze zachtjes tegen je praat, ik weet het ook, en dat zo'n engel bewaar waarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens en als je dan naar vandaag in Zuid kijkt... dan uh, zie je ook deze Marco Schuibaker uh, loskomen. En hij uh, deed uh, volgens mij zijn nieuwe single... die best wel veel lijkt eigenlijk op uh, deze grote hit... De Bewaarder. Nou, uh, ons deel, of mijn deel voor de techniek zit erop. Ik ga uh, Fred zometeen het uh, stokje geven... voor uh, de schuiven hier uh, in de studio. Want uh, we gaan nog twee uur lang door met Zandvoort voor jou. Laatste plaats gaan we draaien op uh, verzoek... Want uh, Annemieke, zij was uh, van de werkjarig. Volgens mij uh, nou ja, een hele mooie leeftijd geworden, een mooie ronde leeftijd. En Henke uh, die wil een plaat horen speciaal voor uh, zijn uh, Annemieke. De keuze die uh, is gevallen op de single van De uh, Doors. En daarmee sluiten we dit gedeelte af van uh, Zandvoort voor jou... En gaan we luisteren naar de uh, Doors. Niet uh, de hele geijkte platen van de uh, Doors, maar een iets minder bekende nummer, maar wel enorm goed. En vandaar dat ik hem ook voor, voor je draai. Is Touch Me. Come on, come on, come on, come on not Touch me, babe. you see that I... What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made?